Want deze dame kan in het Midden-Oosten niet gewoon over straat lopen, ze is daar een megaster. Toen ze gewoon hier in Nederland woont. Ze komt origineel uit Koerdistan. Ja, dat is want... ietsje te oosten van Woerden. En eh uh, ja. woont gewoon in Nederland. En, en hier kan je gewoon naar de bakker gaan, maar in het Midden-Oosten heb je bodyguards nodig en alles, want mensen worden helemaal gek. Wat er lossaf gebeurt. Ja, ik eh uh, ik ben me gewoon toen ik eh uh, 16 was met eh uh, Tsing en Kurdsies. En eh uh, toen werd ik al heel snel gevraagd om eh uh, solo te zingen en zo is het eh uh, het balletje gaan rollen. Ja. Welk liedje ga je voor aan zingen, meisje? Eh uh, ik ga een potpourri zingen, dat is een mix van eh uh, van wat nummers. Pot oh, dit waar twee in het toilet zit. Een mix eh Hayya Hadi dan ja. Nee, dit het niet. Aha. Nee, eh ik ga een nummer zingen het heet Havalamen. Dat betekent mijn vriendje M'n schatje. Ah, Rudy is voor jou. Hij is voor jou, Rudy. Ja, zo so leuk. <laughs> Dankjewel, dames en heren. Gaat u genieten van de enige aggie, Shopee Fatale. Dankjewel. Sí, això. Oh, ja va.